Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Marix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam heeft een overblijfmeester op een basisschool... 40 kinderen tussen de 7 en 9 jaar gedwongen naar hele enge films te kijken. Dat meldt het parool. Het bestuur van de basisschool zegt dat de man op staande voeten is ontslagen. Het gebeurde vaker dan één keer. Kinderen vroegen huilend of de film kon worden afgezet. Het is niet duidelijk waarom de man de kinderen naar Die Exorcist en District 9 liet kijken. De politie doet onderzoek. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft voor het eerst in zijn verkiezingsnederlaag eind oktober zijn aanhangers toegesproken. Hij zei dat zij zijn toekomst bepalen en dat het leger de laatste verdedigingslinie tegen het socialisme is. Hij doelt daarmee op de nieuwe regering van de linkse president Lula... Aanhangers van Bolsonaro roepen al enige tijd op tot een militaire staatsgreep. Bolsonaro zelf deed dat niet. Hij verloor de presidentsverkiezingen op het nippertje van Lula. In Iraanse drones die Rusland gebruikt tijdens de oorlog in Oekraïne... zitten Nederlandse chips. Dat bevestigen meerdere bronnen aan het AD. Het zou gaan om elektronica van NXP en Nexperia... die uit wasmachines of flitspalen zouden kunnen komen... Rusland maakt volgens Oekraïne in de oorlog veel gebruik van Iraanse drones. De westerse elektronica onderdelen die nu in de drones zijn ontdekt... zijn gemaakt tussen 2020 en 2021, zegt een deskundige. Die zegt verder dat het gebruik van die chips moeilijk te voorkomen is. Bij een brand in een woning in Gouda is vanochtend een 83-jarige vrouw overleden. De brandweer zegt dat de brand inmiddels onder controle is. Hoe die is ontstaan is niet duidelijk... De politie doet verder onderzoek. Er hoefde verder geen andere woning ontruimd te worden. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. Aan de kust kans op een winterse bui. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Vanavond opnieuw mistig. De temperatuur kan dalen tot min 2. Morgen weinig verandering. Opnieuw grijs en koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en knobben -Muidenberg nog 5 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Of uh, collega Jaap Koper daar een neusje voor heeft. Ja. Hij komt precies binnen als ze dit soort uh, muziek uh, draaien in de studio. Ook een beetje uit de piratentijd, hè? die jongen, net als ik uh, trouwens. Dus uh, ja, dan hou je wel van uh, dit soort platen als uh, Evelyn Champagne King. en your personal touch. Welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag 0-0 bij de voetbalwedstrijd DVVA SV Zandvoort. Straks gaan we weer met Jan van der Leden bellen. En we hebben nog veel meer natuurlijk, Benno. Zeker. Nou, even terugkomen het vorige uur. Het item met Giel bellen gaat niet door. Tenminste, zover er nog geen actie op wordt ondernomen. Er wordt nog wel druk gebeld, maar uh, waarschijnlijk gaat het allemaal niet door. Uh, wat hopelijk wel doorgaat, dat is dat wij gaan bellen met de mensen in uh, Beverwijk... omdat er morgen clubkampioenschappen kickboksen zijn... Um, dus daar willen we daar alles van weten. En zijn we een paar maanden geleden zijn we daarmee begonnen om dat te volgen. En dat, uh, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Daarna gaan we bellen naar Paul Marcelje. Die um, gaat een lezing geven komende week over... Um, uh, Later le leven en later leven. zo dat is een beetje de insteek. Um, en dat doet hij in een, een vrijmetselaars loge in Harlem. Mm -hmm. um, en dat is altijd wel heel bijzonder om daar uh, tewezig uh, te zijn. Het is een beetje mystiek allemaal. Um, en, maar Paul zit in Brussel, dus we bellen ook even met Brussel. Kijk, kijk, kijk. All around the world. Ja, ja, maakt allemaal niet uit. Nee. En dan hebben we natuurlijk de evenementenagenda. We hebben wat dingetjes opgesnort En zijn tot ons gekomen. Dus wat dat betreft. En ja, zoals je het zei Rob, we hebben natuurlijk ook voetbal. Dus wat dat betreft komen we ons uurtje wel weer door. Ik zou zeggen Messi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 De, de single van uh, Enya en uh, Orinoco Flow. Voetbal staat momenteel al 2-0, uh, Benno. Dus uh, ja, de VVV oh, staat jei. er met uh, 2-0 voor. Straks uh, hoor je daar meer over van uh, Jan van der Leden, Maar eerst gaan wij uh, weer uh, naar uh, Beverwijk toe. Straks in de derde uur gaan we naar Renaud Lawson uh, in Beverwijk. En dit komt uit precies dezelfde hoek uh, zeg maar, van ja, Beverwijk. Ja, het is hetzelfde. De buren, hè? Ja, het zijn de, ja bu de buren. Het zijn de buren van <lacht> Renderlozen. <Lawson lacht> Debbie uh, is dat. En uh, we hebben Debbie aan de telefoon. Helemaal goed. Dag, Debbie. Hallo, goedemiddag. Hallo, Debbie. Jij bent uh, van, even kijken, Team Spirit in Beverwijk. En jullie gaan een lange tijd weer clubkampioenschappen... hebben jullie georganiseerd. Dat gaat morgen plaatsvinden. Wat kunnen we verwachten? Nou, we, de stand staat nu op 35 kickboxpartijen uh, jeugd, met, met de jeugd. Uh, en een uh, stuk of even kijken hoeveel van ons, een stuk of 12 atleten van onszelf staan gematcht. Dus het wordt weer een uh, gezellige familiedag morgen. Ja ja, ja, ja, ja. 35 partijen. Hoe lang duurt zo'n partij dan? Uh, nou, het hangt een beetje af welke klas het is, maar het is voornamel, uh, voornamelijk voornamelijk de, de jeugdklasse. En dat is uh, rondjes van een minuut, drie keer een minuut. En uh, de C-klasse zit hier ook tussen drie minuten. Maar we hebben voornamelijk partijen van een minuut, dat is bij de jeugd uh, eigenlijk. Ja, ja. En uh, uh, welke leeftijdsklasse denken we aan als je het over jeugd hebt? Uh, ze mogen vanaf tien jaar mogen ze wedstrijden doen. Oké. Okay. En uh, ik denk de oudste morgen zal zijn. Dat is een hele goede eigenlijk. Dat zal de oudste zijn morgen. Rond nou, 18? Zeg... Ja, 18, 20, zoiets, ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En, um, nou, dat, dat, is, uh, dat, dat zal er wel stevig aan toegaan want ik denk dat uh, als door de hormonen bij de jeugd een uh, beetje door het lichaam gieren en de geest, dan, uh, dan is er natuurlijk wel uh, een flinke matpartij te verwachten. Nou, kijk, uh, het gaat altijd met respect. Uh, dat is uiteindelijk de vechtsport. Het is eigenlijk uh, begeleid uh, vechten. Ja. En ik zeg altijd, het vechten is uiteindelijk meer schaken... Uh, okay. dan wat weken denken dat het klakkeloos slaan is. Want het, er zit er echt wel een denkaspect in. Ja, ja. Uh, je moet een bepaalde inzicht hebben om iemand uh, door de dekking heen te komen... want anders sla je continu op de dekking. Ja, ja dan, dan verdien je geen punten. Okay. Dus ik kom dat... Er komt wel wat meer bij kijken dan uh, inderdaad uh, roekeloos om je heen te slaan. Ja. Jij, hebt, uh, jij bent zelf toch ook kickboxer geweest of nog steeds? Nee, nee ik, ben geen, uh, ik, ik heb een hele andere achtergrond. Maar oh. ik heb wel vorig jaar voor het goede doel uh, ben ik, uh, de boksring ingegaan. Oh, oké. Okay. En, en hoe is het afgelopen met je? Ik heb gewonnen. <laughs> ik vond het geweldige ervaring. En wat ik wel heel leuk vond de eerste keer dat ik ben gaan sparren. En was het eerste waar ik aan dacht, was onze kinderen van ons jeugdteam. Ja. Dat ik dacht, jee, maar wat kunnen zij het al goed? Want dan pas realiseer je ook inderdaad uh, wat voor emoties erbij komen kijken. Wat voor inzicht erbij komt kijken. Ja, ja echt respect voor alle vechters. En uh, emoties? En wat, wat voor emoties uh, denk je daaraan? Nou, emoties, je moet dan denken aan, kijk, als we aan het sparren zijn, uh, je gaat, hè, even uh, simpel gezegd, je geeft stoten, maar je krijgt stoten. Ja, ja, dat maar doe je kwaad. Je inderdaad, ja, uh, hoe ga jij emotioneel reageren als jij stoten krijgt? Hoe ja. is jouw interesseringsvermogen? En dat zijn dingen die je dan, het heeft namelijk geen zin om vanuit emotie te gaan vechten, want dan raak je het overzicht kwijt. Oké. Okay. Dus, de kracht is ook dat je hè, de, de, de emoties moet weten te onderdrukken, zodat je de overzicht blijft houden. Kijk, en de eerste keer dat ik ben gaan sparren, toen dacht ik ook, mijn god, de schaals was in mijn hoofd. En het liefst wilde ik op een gegeven moment gaan huilen, dat ik dacht van, ik ben de controle helemaal kwijt. Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk allemaal de ervaring, en dat is met die kinderen ook, en blijven trainen, blijven oefenen. En uiteindelijk de ring ingaan, om te kijken wat eruit gaat komen. Ja, en was je spar sparringspartner je, je eigen man Dick? Ah, ja, nee, ja, hij, was, hij was wel mijn spanningspartner, maar niet in de boxing. Oké, okay, oké. Okay. En dan hebben we het over Dick Vrij natuurlijk. De een van de ja. grootste mannen eigenlijk in de kickbokwedstrijd. Een internationale ja, ja. titel. Legende. Wat zeg je? Ja, dat is een oud-legende. Ja, oud-legende. Precies, precies. Ja. Hoe laat begint het morgen, Debbie? Nou, morgen gaat het publiek om 1 uur open. Ja. En om uh, twee uur start de eerste wedstrijd. En we verwachten het einde. Ergens tussen 7 en 8. Oké. Okay. En uh, dus, uh, kunnen er nog mensen bij? Want uh, er waren natuurlijk kaarten in de voorverkoop. Ja, wij houden altijd rekening met de kaartverkoop aan de deur. Dus altijd vraag naar. Uh, we hebben een voorverkoop gehad. Die uh, is begin deze week uh, gesloten. En morgen aan de deur hebben we ook kaarten. En dat is voor volwassenen 25 euro. En voor de jeugd hebben we nog speciale kaarten tot de 12. En dat is 15 euro. Oké, okay, nou, hartstikke leuk. Um, nou, dan hebben we denk ik alles wel weer gehad. Oh ja, waar is het? Dat moet ik natuurlijk wel even vragen. Ja, dat is uh, handig, ja. ja. Het is bij ons op party, dus Cardio Fitness Beverwijk. Want Team Spirit is een onderdeel van de sportschool en de sportschool Cardio Fitness Beefwijk. Ja. En wij zitten op Parallelweg 128 in Beverwijk. En dat is naast de macro, want de meesten kennen de macro wel een beetje. Oh ja, ja, ja, klopt, op het rijtje van de macro en uh, tegenover de hallen, hè? Dus het, um, ja, klopt, ja. de zwarte markt inderdaad, de ja. Ja, de markt. ja, precies. Nou, uh, Debbie, ik, ik wens jullie een hele fijne en leuke sportieve middag morgen in uh, Beverwijk. En uh, dat de beste mogen winnen. Helemaal super. Dank jullie wel. Hoi, okay. hoi. Ja. dag. Ja, graag gedaan. Dag, Debbie. Dag. Doeg, doeg. En heel veel plezier morgen uiteraard. En hier is uh, James Blantz. Your mouth is a revolver. Find bullets in the sky. Your love is like a soldier.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 Love like us, you like the spark in my bonfire People like us, we don't need that much Just one that starts, starts the spark in us Nou, Benno, als ik het uh, verhaal van uh, Debbie net hoorde uit uh, Beverwijk, dan zit uh, Rennel los en uh, morgen wel veilig uh, daar. Ja, <laughs> met, met al die uh, mannen en uh, heren uh, die daar uh, bezig zijn met uh, kickboksen... Dezief. daar in uh, Beverwijk. Ja. Jongen, jongen, jongen. Nou, ja, in ieder geval uh, meer informatie. Uh, waar waar zit ze ook weer, zei je? Uh? Parallelweg 128. Daar, daar vind je dus ook het evenement. Ja. Ik kijk anders even op de website uh, voor meer informatie. We gaan naar het voetbal uh, weer toe, naar uh, Jan van der Leden in uh, Amsterdam. Momenteel rust, maar uh, vlak voor de rust ging het uh, even helemaal niet goed. Uh, Jan, wat is er aan de hand? Nou ja, zoals ik al zei, uh, we verliezen de slag op het middenveld. Wij spelen veel slapper als. Uh... Als BVV, ja, die veel meer voor de bal klopt. Die ook uh, een beetje opportunistisch speelt met lange ballen en de beuk erin. Nou ja, op een gegeven moment gaat het dan toch fout, hè. Die verdedigt uh, uh, 35 minuten heel goed. En dan toch, uh, toch ruikt hij erin. Maar ja, wij hebben ook geen, aanval, geen goede aanval gehad, hoor. DVVA is gewoon veel sterker vandaag. Ja, oké. Okay. Het heeft uh, niets te maken met uh, dat uh, deze, deze heren uh, wat minder op elkaar ingespeeld zijn bij SV Zandvoort. Nee, nee, echt niet. We spelen veel te slap, vind ik. Dus? Dat, dat, dat hoor je ook aan de trainers die langs de kant staan. Ik proberen die jongens aan, uh, aan te vuren, maar... Uh... Ja, en ik neem aan dat uh, Ted uh, wel aanwezig is uh, vandaag. Ja, Ted is aanwezig, uh, Abrium is aanwezig natuurlijk. Ja. Dus nou, in de rust uh, oh ja. zullen ze dat vast en zeker te horen krijgen, Jan, denk ik. Ik denk het wel. Jan is net het veld ingekomen voor uh, Jeffrey Zansen, die ook gepasseerd geraakt. Oké, okay. <coughs> weer een aderlating. Uh. Het is niet anders. Nee, nou ja, het wordt uh, eventjes uh, rust nemen. En dan uh, ja, de tweede helft hopen we dat het uh, beter gaat. En dat horen we uiteraard uh, allemaal via... zo hard je ook wel Ja, je hebt gelijk. Nou, uh, proost. <laughs> Oké, okay, dankjewel.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 Ja, ja, wat een lief plaatje deze. Je Robbie Williams en de Christmas Song. Nou, bij kerst hoort natuurlijk ook een, een mooie ijsbaan in het centrum van Zandvoort. En een van de heren die het daarvoor gaat zorgen is toch altijd weer Leo Miezenbeek. Goedemiddag Leo. Goedemiddag, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Nou, uh, ik lees uh, op jouw uh, Facebookpagina dat uh, ja, de, de bouw van de ijsbaan uh, weer gaat beginnen aankomende woensdag. Ja, dan gaan we weer starten met de vloer, met de basis. Zeker, nou we zijn heel blij dat het uh, in ieder geval ook uh, dit jaar weer uh, kan doorgaan. En denk ik met name natuurlijk aan uh, de energiekosten die toch al uh, vrij hoog uh, zullen zijn, ook voor jullie voor de ijsbaan. En dan is het wel mooi uh, dat, uh, dat hij er toch gewoon weer is uh, dit jaar. Ja, ja, daar zijn we ook wel heel erg blij mee dat het gelukt is. Dat is uh, best wel even spannend natuurlijk, in de loop van dit jaar. Uh, maar ja, eigenlijk, eigenlijk is het wel gelukt, moet ik zeggen, financieel. Zeker en dat uh, dankzij uh, sponsoren of hoe werkt dat met de gemeente of uh, waar haal je het geld van uit? Ja, nou, sponsoren. we hebben, we hebben we doen de verkoop van de kaarten, we hebben de, de koekershopie, de verkoop daarvan, we hebben de, de inkomsten uh, via de sponsoring en we hebben de inkomsten uh, van een stukje subsidie uh, van de gemeente. Ja, en nou heb, ik, nou heb ik ook vernomen dat uh, ja, dat huisje wat altijd zo, zo mooi bij de ijsbaan staat, hè, voor de koek en sopie, dat die uh, vervangen wordt uh, voor een nieuwe, of is. Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja. Na, na hem uh, acht keer gebruikt te hebben, in een, elkaar gezet, uh, ja, werd het toch wel wat groevelig en, uh, en hadden we op behoefte aan iets meer ruimte. Dus dan konden we een uh, wat grotere aanschaffen. En uh, een klein beetje groter. En ja, dan hopen we weer, uh, weer mooi aan te kunnen kleden en gebruik van te kunnen maken. Ja, dan nou zullen mensen denken die aan het uh, luisteren zijn van uh, we hebben natuurlijk uh, het uh, mooie uh, café uh, erbij gekregen op het uh, plein. Ja, die neemt toch een beetje ruimte in uh, voor jullie. En hoe is het uh, dan mogelijk dat je toch voor elkaar krijgt? Dat je ook een uh, grotere, uh, grotere uh, huisje zeg maar, uh, bij de ijsbaan uh, kan zetten, ook in de nieuwe opstelling. Nou, dat, uh, dat, dat mooie, uh, mooie restaurant dat café wat erbij gekomen is, dat neemt wel ruimte in, maar wij zijn met de ijsbaan opgeschoven en uh, we hebben uiteindelijk de rotonde afgesloten, dus over de rotonde heen. Uh, en, en de grotere blokhut, zogezegd die we als, uh, als Koekosopi-tent uh, aan de ijsgaat hebben, die is uiteindelijk maar 45 meter groter. Dus dat valt ook wel mee. Ja, zoals bij elkaar, eh, zoals de laatste versie was. Eh, is het hele, hele rotonde afgesloten. En dat is al vanaf, vanaf maandag zijn ze aan het voorbereiden. Dus. Eh, ja, dan hebben we vier, vijf weken een afgesloten rotonde in het dorp. Ja, en uh, heel open werk nog natuurlijk om uh, alles uh, op te zetten. En dat doen jullie allemaal met vrijwilligers, toch? Ja, ja, ja. ja alles wordt opgebouwd met vrijwilligers. Er is niemand die. Uh, die betaald werk verricht voor de, voor de ijsbaan in, dit, in die zin. Behalve voor dat we natuurlijk kosten kwijt zijn aan, aan bewaking, want dat is, dat is iets wat uh, dag en nacht door moet gaan. En we uh, en, natuurlijk en allerlei spullen moeten inhuren en aan moeten schaffen. Dus maar de, de personele inzet tijdens de ijsbaan en bij de opbouw. Is is allemaal vrijwilligerswerk. En het blijft belangrijk dat uh, die er ook uh, zijn. Heb je voldoende vrijwilligers? Ja, wij mogen, want dat aan uh, ons verheugen dat wij veel mensen hebben die graag uh, ons helpen, ondanks het koude weer, want het is vaak toch ook wel weer koud. Maar dat ze bereid zijn om, uh, om zich, uh, 100% in te zetten en, en aanwezig te zijn om um, voor de ijsbaan en voor de kinderen die, uh, die aan het spelen zijn, uh, zich uh, zich in te zetten. Nee hoor, dat is. Uh, Behoorlijk is waardig hoe dat. hoe dat. hoe daar belangstelling voor is. Wij zijn in ieder geval heel blij mee dat de ijsbaan er weer gaat komen. Van een uh, gaan jullie bouwen. Dan uh, maken jullie volgens mij hele lange dagen om het uh, op tijd voor elkaar te krijgen. Ja, eerlijk gezegd, over zijn we, eigenlijk. De gemeente begint al maandag. om voor te bereiden. Ja. Een paar en, en het plein kaal te maken. Dinsdag en, en woensdag beginnen wij met de basisvloer. En dan donderdag. Uh, Donderdag gaan wij uh, uh, bouwen met, uh, met de walkhut en de ijsbaan zelf. Dus dan komt het ijs. En dan vrijdag uh, afbouwen. En dan zaterdag, uh, einde van de middag, de opening. Ja, heb ik goed begrepen dat, uh, dat jij de ijsmeester ook uh, dit jaar uh, weer bent? Of zijn er andere personen? Ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De ijsmeester van Zandvoort. En dan hebben we een heleboel ijsmeesters die dan. Uh, Tijdens de, uh, ...tijdens de ijsbaan ook aanwezig zijn... ...om vervolgens om de boel mee te leiden en te sturen. Ja, klopt. Hoe lang duurt het eigenlijk voordat uh, de vloer uh, gereed is... ...en uh, dat je erop kan schaatsen? Nou, donderdags komen ze de boel installeren. Dan gaat het middags om een uur of vier gaat het water erin. Dat is ongeveer 7 uh, meter 6 eiwater. En dat duurt ongeveer een uurtje of 24... ...dat dat helemaal bevroren is. En dan kun je er weer op lopen... Nou, we hebben de zin in alle kinderen in uh, Zandvoort ook, uh, maar ook uh, alle inwoners en uh, toeristen, want het is altijd een mooi gezicht, uh, de ijsbaan uh, in het uh, centrum. We zijn wel heel blij mee uh, dat hij er ook dit jaar weer komt, uh, Leo, en uh, dat, je, ja. dat ook jij nog steeds uh, meedoet uh, met de ijsbaan uh, natuurlijk, ja. onmisbaar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, ja, dan, uh, dan gaat, gaat hij open en dan kunnen kinderen kunnen schaatsen huren. Hoe zit het uh, daarmee? Nou, je, je kunt een, een, een dagkaartje voor 6,5 euro uh, kopen uh, en dan mag je de hele dag schaatsen. Je mag je eigen schaatsen meenemen, geen noorden. Of je kunt uh, schaatsen bij ons uh, gebruiken, dat zijn mooie oranje schaatsen. En dan hebben we voorafgaande aan de dag dat geopend is, het is een uurtje buiten schaatsen, dat is tot en met vijf jaar. En dat uh, kost per kind 3 euro. En dan mogen de ouders en begeleiders mogen mee het ijs op zonder gaten. Maar, dat en is En de dag is het met schaten. Dat is mooi. En uh, ja, de, de prijs valt uh, zeker mee, uh, Leo. En dan ja, hebben we voor, uh, ja, voor de, grote, de grote mannen en uh, vrouwen... om het zo maar even te zeggen... heb je onder meer ook nog uh, de fluitketelcurling... Spectakel, ja, oh, dat je ja, Spectakel, ja, ja, ja. drie, drie avonden in, dat zijn de dinsdagen van de week. Dan is er een slijpkletel uh, curlingavond. En dat, is, dat zijn groepen die het tegen elkaar uh, schuiven: slijpkletel schuiven over het ijs als zijnde uh, curling. En dan, net uh, als ultieme laatste uh, dinsdag, uh, de finale avond. In mijn uh, hopen dat er winnaar uitkomt. Ik zag de lijst van de deelnemers ook weer uh, dit jaar heel veel hè, die eraan nou meedoen. En uh, wat me wel ja. opviel trouwens, dat we vro vroeger hadden, we volgens mij. Uh, gemixte teams. Tegenwoordig uh, zie je bij heel veel uh, cafés en uh, andere mensen die uh, meedoen, zie je een mannenteam en een vrouwenteam. Dus dan uh, ja, ja. bijvoorbeeld café oh, ja. vier mannen en café vier vrouwen, bijvoorbeeld. Ja, mooi hè? Ja, heel, heel apart, <laughs> maar ik ben benieuwd hoe dat gaat uh, dit jaar. Dus dan gaan de mannen te, tegen de vrouwen opnemen. Dat, uh, dat is ja. altijd wel leuk. Uh, uh, Maakt het wel gezellig. Je wil. Maak het wel leuk. Zeker. En dan, uh, ja, afsluitend feest uh, hebben we ook nog. Maar we hebben eerst, uh, die ben ik even vergeten, want uh, ja, ik neem aan dat jullie ook nog wel uh, een uh, spectaculaire opening hebben van de ijsbaan. Ja, dat hebben wij uh, zaterdag om uh, tussen vijf en zes, half zeven. Dan is er een, een besloten opening voor de, voor de sponsoren. We hebben tegenwoordig zoveel sponsoren en, en het is gewoon leuk om, om, om daarmee de opening te doen van de ijsbaan. En dan is het na de opening, is het voor, de, voor degenen die dit graag willen, is het vrij schaatsen. Tot en met negen uh, uur. Mooi. Nou, iedereen, uh, heeft, iedereen heeft het nu gehoord, dus het gaat uh, nog drukker worden, Leo. <lacht> ik ben bang voor het hoor. Ja, daar ben ik ook bang voor. Heel veel succes in ieder geval. Dank je wel even voor je tijd, hè, zo tussendoor. Graag gedaan. En uh, tot een andere keer weer. En, uh, ja, we komen je nog wel tegen daar uh, bij de ijsbaan. Pas wel. Dank Oké, okay. dankjewel. Leo Miesbeek. Ja, hoi. Wel. doei. doei. Het was Billy Joel en We Didn't Start The Fire. We gaan naar Giel Beller toe, Ben Hovels. We hebben hem te pakken gekregen. Ja, Giel, wat leuk dat je hier in de uitzending bent. Ja, wat leuk dat jullie even aandacht willen besteden aan dit. Want het is, uh, het is echt iets, iets moois, mag ik wel zeggen. Ja, en uh, dan moet je gelijk even vertellen wat het dan is, ja. Giel. Nou, ik ben uh, ambassadeur van Music Dat ja. Het is een stichting die zet zich in voor kinderen in het ziekenhuis. Wat natuurlijk een vreselijke combinatie is. Maar als ze er dan toch moeten zijn voor zichzelf... of omdat ze heel vaak bij hun ouders moeten zijn die in het ziekenhuis moeten liggen... dan uh, wil deze stichting het toch even leuker maken door... Ja, een ruimte uh, te faciliteren met allemaal uh, instrumenten. Nou, ik heb dat een paar keer mogen ervaren in Utrecht, uh, in Almere, waar, uh, nou ja, er zijn verschillende muziekstudio's. Dat is, ja, soms schrijnend, maar ook heel warm om te zien. Ik weet, Tom, die kwam binnenlopen met, met, met, uh, nou ja, allemaal van die draadjes aanvissen, Zo'n zo, zo, zo, wagentje erbij, helemaal kaal. En ja, mijn hart stond stil. Maar hij kwam binnen, hij pakt zo'n gitaar en hij gaat een beetje pingelen, want hij had er net gitaar gitaarles gehad. Okay. En hij begint gewoon te stralen en toen wist ik wel echt van, nou, dit vind ik echt een waanzinnig mooie iets. Dus ik zou graag willen dat er ook zo'n ding in Haarlem komt. Ja, en gaat dat komen? Ja, dat heeft wat voet in Haarlem gehad, jaren mee bezig geweest, er kwam een fusie en gedoe allemaal. Lang verhaal kort, er gaat een music studio komen in het Spaarne ziekenhuis, Spana Gasthuis. En nou ja, daar ben ik heel blij mee. En uh, om een beetje reuring te maken en ook gewoon ja, heel ordinair uh, geld op uh, te halen, ga ik uh, maandagmiddag daar vandaan een, een showtje maken. Ellen Clark komt uh, langs, Roos, een echte uh, dierlessingersongwriter die ik uh, eventjes uh, op de had. Ja, jij hebt zo je vrienden te... natuurlijk, hè? Wat zeg je, sorry? J jij hebt zo je vrienden in de muziekwereld. <lacht> ik, heb, ik heb zo mijn vrienden, ja, precies. Ik ben al echt maanden bezig. Om mijn eigen cd-collectie te verkopen van musicids. En die ga ik ook gewoon maandagmiddag meenemen. Dus die, die kan je daar ook gewoon voor een hele kleine bijdrage... ...kan je cd'tjes gaan struinen. Ja. Het uh, Schijnt dat de burgemeester van Harlem nog even iets wil doen... ...dan weet ik het fijner niet van. Maar dan ga ik maandag meemaken. Dus ja, die wordt... Die, ja, die, die, die Komt langs. Ja, kom, oh, je mag mogen langskomen. Je mag langs langskomen. Het ziekenhuis staat open. Het is namelijk echt een hele toffe plek waar die muziek in studio komt. Ja, maar... Dat is zeg maar in de foyer van, uh, van het uh, ziekenhuis. Oké, okay, in de foyer. Nou, geweldig. Ja. En, en uh, ja, je maakt een radio-uitzending, Giel. En dan, maar uh, kunnen we dat nog ergens beluisteren? Want het staat namelijk niet in een persbericht. Oh, nou ja, maar ik dacht, ik ga heel netjes uh, dat niet zeggen. Uh, dat, maar dit is mijn oude lokale groep, dat is Haarlem 105. Oké, okay, en uh, ja. in november heb je ook al iets met Haarlem 105 uh, voor een Muzikit uh, gedaan, hè? Ja. Ja, ik probeer toch die vriend uh, een beetje erbij te trekken, ook omdat het natuurlijk een Haarlem ziekenhuis is en ik kom daar een beetje vandaan uh, van, dus van die omroep. Dus ja, ja zij, nou, zij. Een helpen. beetje, giel niet zo bescheiden hoor. Je, je hebt je haar uh, je bent er opgegroeid helemaal. Ja, dus, uh, dat is... is helemaal waar. Nee. Ja, ja, ja. ja. Ik met, uh, je, je hebt gelijk. Maar... Um, nou ja, dus ja, kom langs als je toevallig maandagmiddag tijd hebt... tussen 12 en 2 is daar die uitzending en anders, uh, ja, die zeedjes blijven er staan en en. Ja, doneren voor muziek, dat zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja, ja, ja. En wat ik me nog afvroeg, want ja, Gasthuis wil dan een muziekstudio gaan bouwen. Um, um, maar hoe, ja, ik probeer me dat even voor te stellen. Een kind wordt ziek, uh, uh, wordt naar die muziekstudio gebracht. En uh, gaat dan zelf spelen? Of is, is er dan nee, ook nee, iemand nou, die... Ja, daar zeg je wat. Want om eerlijk te zijn, de, de, de studio zelf en de instrumenten... Dat hebben we eigenlijk allemaal wel geregeld. Dat is ook relatief wel te doen. Ja. Alleen, er moet natuurlijk begeleiding zijn. En ja. Rose, die zingt songwriter... dat is ook iemand die twee, drie dagen per week... Uh, nou ja, dan in dat ziekenhuis gaat zijn. En gewoon stapje voor stapje... die kinderen... en soms willen ze het heel goed leren... soms willen ze alleen een beetje pingelen op een piano. Ja. Maar er zijn dus ook echt daadwerkelijk begeleiders bij om... Uh, ja, want het is niet, niet zo dat iedereen inderdaad muziek uh, kan spelen. Nee. Uh, maar het is juist een beetje die afleiding van dat leren muziek maken... ...dat heel veel kinderen ja, toch die, die, die vreselijke tijd in de ziekenhuizen er doorheen helpen. En ik geloof zelf, hè, dat zullen jullie als muziekliefhebbers ook ervaren dat muziek heelt. Ja, dat ja. vind ik heel logisch klinkend. Dus, het uh, ja, werd... is ook wetenschappelijk bewezen, hè Giel? Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Voor je hersens is het heel goed. Ja, absoluut. Ja. Nou, geweldig. Uh, nou, Giel, ja. uh, dank dat je nog even in de uitzending kon zijn. En uh, nog even de tijden. Want het begint om 12 uur, om hè? Begin 12 uur, van 12 tot 2, maandagmiddag in het Spanengasthuis. Als je van de hoofdingang neemt, dan zie je het vanzelf. En dan hoor je vanzelf ook wel het geluid. Ja, dat zal wel. Uh, kom tot zien. Oké. Okay. Ja, Giel, hoe kunnen we doneren? Ja, dat is een goed punt, uh, want uh, ik heb wel eventjes een uh, donatepaginaatje aangemaakt. Ik kan hem jullie ook nog even sturen. Ik heb hem vooral zelf niet even op mijn Instagram uh, gezet, dus Giels. Dan zie je hem daar uh, wel verschijnen. Uh, en anders ga je gewoon naar Stichting Muzikids. Als je ja. Google, dat Googelt, dat wordt het vanzelf. Precies, ja, dat is een uh, hele leuke website. En uh, want je bent niet de enige ambassadeur hè? Je, je verkeert in een zeer goed gezelschap heb ik gezien. Zeker, ja, ze hebben echt pers. Uh, daarom wilde ik ook heel graag eentje naden. Want bijvoorbeeld in Tilburg, nou ja, bij het Guus Mevers uh, zijn eigen ja. muzikid studio met zo moeten zeggen. En nou ja, zo kan je even René Vroger dan eentje de Buurt van Ilversum. Zo zijn er uh, velen doorheen het land. Uh, het gaat heel goed direct. Hij heeft onlangs uh, geregeld dat ook in Den Haag de Rubusie bij hen in het ziekenhuis komt. En Gerard Joling ja, maar... in Alfmaar. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zeker of die uh, okay. Dat weet ik niet. Nee, maar dat, dat, dat zal, dat zal het wel in die buurt zijn. vragen dan toch? Ja, precies. Ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, uh, nou, hartstikke leuk. En, uh, ben je zelf nog van plan als die muziekstudio er eenmaal is om uh, dan ook met uh, enige regelmaat uh, zeg, aanwezig zeg, te zijn? Ik moet zeggen, ik kan niet zoveel, ik ben toevallig net in een paar weken op piano les, maar dat zal ik oh. vandaag <laughs> uh, uh, uh, zeggen dat ik het kan. Maar ik merk dat veel... He, dat, is, uh, dat is toch ook wel een beetje van deze tijd, dat uh, veel jonge gasten het ook wel leuk vinden om een beetje DJ'tje te spelen. Veel ja. meer, uh, oh, ja, chesto ja, zou ik ja. zeggen. Ja. Nou, dat kan ik dan ook nog wel een beetje, dus. Nee, ik ga zeker vaak daar langs uh, komen. Ja, oh ja, ja want je, je stopt met radio maken. Dus dan, ja. en je gaat een wereldreis maken samen met je vriendin. Dus dan, dan, uh, en onderweg dan een wat uh, piano geven. geven. Ah, ja, dan, dus, dan hoop ik dus heel erg, heb ik ook gezegd te tegen die boys. Ik zeg nou, zorg nou gewoon voor dat die studio gebouwd wordt en alles uh, geregeld wordt. Ja. Dan probeer ik maandag ook wel een beetje bij die burgemeester een beetje opschieten met alle toestanden. En dan als ik dan terug ben, want dat zal allemaal wel even duren. Dan, uh, nou ja, dan staat dan die studio er hopelijk wel, ja. Oké, okay, Giel. Nou, ik, ja. we wensen in ieder geval een hele goede wereldreis. Bij, uh, bij uh, loop ik rechtsaf, hè? En dan, dan ja. kom je er vanzelf, hè? <laughs> ja, die is goed. Hé, hey, bedankt voor je uh, ja, bijdrage. En uh, we spreken elkaar. Oké, okay, jongens. Oké, okay, okay, dankjewel. Okay. hoi. Dat was hoi. Giel Beelen. En inderdaad over de actie van uh, aanstaande maandag... de Kids En wij gaan Ellen uh, Clark draaien. Een plaatje samen met zijn vader gemaakt. En uh, ja, we gaan richting de kerstdagen, dus...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 But I'm going back for Christmas to the place where I felt most at home. Where I felt most at home. home. I'm going back for Christmas to the place where I felt most at home. En dan hadden we net uh, Giel Belen uh, in de uitzending, uh, Benno en Halemer uh, natuurlijk. Ellen Clarke uh, ook een beetje een Halemer, maar zeker ook een uh, zandporter. En dan gaan we naar een derde Haarlemmer toe. Uh, zo zijn ja. we lekker bezig uh, vandaag. En een uh, Haarlemmer uh, ten voeten uit. Uh, Paul Marcelje. En, uh, nou Paul, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Live vanuit Brussel. Zit je ja, nou in het Europees Brussel, Parlement? Ja. Paul, zit je in het uh, Europees Parlement? Uh, dat je in Brussel zit? Nee joh, wel nee joh. Hm. Dat denken ze allemaal. Dat die, uh, ja, al die toppolitici die lopen daar rond. Nou, daar lopen ook heel gewone mensen rond zoals ik. <laughs> je, je bent gewoon lekker aan het winkelen en, uh, en lekker aan het eten vooral in België. Lekker eten. Ja, ik heb net ge lekker gegeten, ja. Maar laat, uh, okay. laat me even terzijde. Ja, ja, ja. We, we gaan uh, naar 15 december, want dan ga jij in de uh, Vrij Metselaars Kennemeland... Ga jij een, uh, nou hoe zullen we het noemen, een lezing, een, een, een samenspraak. Um, oh, je hebt in ieder geval een thema, afscheid nemen en loslaten. Waarom dat thema? Laten we het daar eens over hebben. Nee, in een vrij daar uh, laat je je wat persoonlijkere kant aan elkaar zien... en dan spiegel je aan elkaar en dan hoop je dat je daar allemaal wat wijzer van wordt. Ja. En uh, een van die dingen die me op het ogenblik in het laatste jaar een beetje bezighoudt... is dat je soms erg veel met mensen had en je ze toch niet meer ziet. Ja. Uh, je oud-klasgenoten, hoe vaak zie je die nog? Uh, Collega's. Je hebt jaren met dezelfde mensen in een sportteam gespeeld... Ja. Uh, de... Je dacht dat, uh, dat je ze voor altijd in je vriendenkring of kennissenkring ze hebben, En toch verwatert dat als je niet meer met elkaar voetbalt. Uh, hoe ga je daarmee om? Uh, vind je dat jammer? Uh, uh, zie je het als een natuurlijk iets wat je normaal vindt? En soms verlies je zelfs een goede vriend misschien uit het oog. En dat doet dan pijn. En hoe ga je daarmee om? En daar... nou, dat soort dingen, ja. daar ga ik het over hebben. Uh, afscheid nemen en loslaten. Je gaat deelt je het ervaringen... Het gaat niet over sterven, hè? Nee, wat zeg je? Het gaat niet over sterven. Nee, dat, dat is een ander onderwerp. Ja, ja, ja. Dat is rouwverwerking. Ja, Dit gaat over het loslaten bij leven... of misschien de band weer opnieuw aanknopen... en daarna gaan zoeken. En je gaat je ervaringen delen... Met, uh, uh, nou, door middel van die lezing... en vooral vragen? Ja, ik stel vragen aan mezelf. Je hoorde het me net al doen... Ja. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Uh, tenminste, om me heen hoor ik wel vaker van... ja, die ben ik uit het oog verloren. wat Jammer eigenlijk. Ja, ja. inderdaad. Ja. Uh, en hoe kwam dat dan? Uh, had je daar zelf deel aan? Of was het iets wat vanzelf ging? En hoe ga je ermee om? Ga je die persoon weer eens opzoeken? Nou, er zijn ook eens hele radio-uitzendingen Iedere zondag heb je zo'n programma adres onbekend op de radio. Het oh, ja, ja, ja, ja, gaat ja. helemaal over dit soort dingen eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Ja. En uh, ja, die, die vragen die ik aan mezelf stel, die stelt iedereen misschien wel. Dus uh, kunnen we daarna met elkaar over praten, de uh, gasten. Want iedereen is welkom. Ja, uh, ook, ook vrouwen, want ja, het is natuurlijk een, een vrij metselaarsloosje. Het is een beetje een mannenaangelegenheid, hè? Nee, we hebben mannen, gemengde en vrouwenloges. Oh. En uh, de loge waar ik dat nu ga doen... Uh, ja, dat is al sinds mensenheugen zo. Alleen andere mensen beweren dat het alleen voor mannen is. Maar wij weten wel beter als vermetselaar. Dat is niet zo. Nee. Uh, um, uh, de loge waar ik lid van ben... en uh, waar ik die lezing ga houden... dat is een mannenloge. Dus wil je de sfeer van een mannenloge proeven... kom langs. En uh, ik denk dat het goed is... Uh, uh, als als uh, normaal staat de deur ook voor vrouwen open. We hebben een keer of vier in jaar een openbare lezing en één keer per jaar doen we dat niet zo. Dat is deze keer. Oh, <laughs> dus dit, is, dit keer is het leven van mannen. omdat dan uh, ja, de sfeer van de mannenloge bij de gasten ook goed proefbaar moet zijn. Ja, ja, ja. En in de pauze mogen de bezoekers, dus de mannen, uh, en, uh, de dat rituele ruimte. De zin. Wat zeg ja. je? De, de gasten in de meest brede zin... die mogen dan uh, de rituele ruimte zien... daar wat uitleg over krijgen... als ze daar prijs op stellen. En na afloop drinken we met z'n allen nog een borrel... en, uh, en kunnen we er nog zo over doorpraten. Ja. Uh, wat, wat hoop je met uh, deze... Uh, met, met deze avond te brengen? Uh, ik, ik hoop, zoals op alle vrijmessersavonden... dat ik er wat van leer... van de reacties van de mensen. En... Uh, dat we elkaar wat beter leren kennen. Ja, ja, ja. Want uiteindelijk is het met suiker een broederschap. Ja. En uh, je hoeft niet elkaars vrienden te zijn... maar je, bent, uh, toch wel, je hebt toch wel een bandje met elkaar... omdat je toch wel met het hart op de tong kunt spreken... zonder dat het gelijk op Facebook staat... of in een tweet wordt gedeeld... Uh, uh, je, je, je kan er in vertrouwen samenkomen en met het hart op de tong spreken. Oké. Okay. Uh, donderdag 15 december, dan gaat het gebeuren. Um, Een zaal open om half acht. En uh, Paul je gaat beginnen om acht uur. Waar is die uh, Vrijmetselaarsloge? aan de Ripperdastraat 13, en dat is ja vier minuten lopen vanaf het station in Haarlem. Het is een zijstraat van de Parklaan. Oh ja. Veel mensen denken aan de Ripperdacazerne, maar daar heeft het helemaal niks mee te maken. Nee, nee, inderdaad. Het <laughs> <laughs> is wel een heel, heel ander straatje, ja, ja, ja, precies. Ja, ja, en uh, en uh, de, die losje Kermeland, uh, hoe oud is die inmiddels? Is van, deze is van 1927, maar uh, sinds uh, 1927. Maar uh, uh, dat was omdat de oorspronkelijke Haarlemse loge veel te groot werd en toen in drie delen is gesplitst. Oh, drie, in feite ja. is de treinmetserij in Haarlem dus al van 1788. Zo, 1788. Dat is heel lang geleden, Paul. En daarmee de normaalste uh, van de normale verenigingen in Haarlem uh, de oudste. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed, nou, hartstikke leuk. Ik denk dat het een hele boeiende aanval gaat worden. Um, uh, heb ik alles gevraagd? Ja, het is, het is gratis, hè, neem ik aan. Dat het ik... is hartstikke gratis. En, uh, behalve het drankje in de afloop. Nou, alhoewel, daar doe ik ook niet lullig over, denk ik, met gasten. Okay. Uh, en men, als men zich opgeeft, vinden we dat wel prettig. Het hoeft niet, maar liever wel. Okay. En dat is nou vrij met... Aperstaartgmail.com. Vrij met Vrij aperstaartgmail.com. Oké, okay, Paul. Nou, geweldig. Um, uh, nog even naar je muziek. Uh, je hebt destijds in 2015 een. Uh, oh nee, wat, ik, ik moet ermee ophouden, Paul. We zitten tegen de nieuws aan. Uh, ik wist wein, je heel veel. De pauze maar een plaatje van me. Ja, precies. Ja dat gaan we <laughs> doen. Heel veel plezier in Brussel. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel. Dag. Nou, uh, dit was uh, alweer het uh, tweede uur van uh, Zandvoort op uh, zaterdag, uh, Benno. Ja, gaan op naar het nieuws weer. Zo dadelijk een uh, uiteraard update van het voetbal. Even na vier uur bellen we weer met uh, Jan van der Leden. Ik zeg graag tot zo.